With angels on my mind, I would start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 Verder worden de bankiersbonussen aangepakt. Bankiers krijgen die alleen als ze zich gedurende langere tijd hebben bewezen. Bovendien kunnen de bonussen worden teruggevorderd als de prestaties tegenvallen. Een maximumbedrag wordt niet vastgesteld. De G20-leiders willen verder de opwekking van schone energie stimuleren... door de subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn drie Palestijnen gedood. één Palestijn raakte gewond... De mannen behoorden tot de islamitische jihad. Het Israëlische leger zegt dat de Palestijnen werden gedood toen ze raketten uit hun auto aan het laden waren. De islamitische jihad ontkent dat. De slachtoffers zijn volgens Israël leden van een groep die vorige week twee raketten op een Israëlische grensplaats heeft afgevuurd. De tolk van de Libische leider Gaddafi is ingestort tijdens de marathon toespraak van Gaddafi voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... De Libische leider had woensdag zijn eigen vertalers meegebracht naar de VN. De tolk moest de toespraak naar het Engels vertalen, maar riep na 75 minuten door de openstaande microfoon dat hij er gewoon niet meer tegen kon. Volgens de Amerikaanse krant de New York Post nam een VN-tolk de laatste 20 minuten van Gaddafi's toespraak over. Dan het weer: opklaringen, maar ook mist en minimaal tot plaatselijk 6 graden. Overdag droog en zonnige periode: middagtemperatuur ongeveer 20 graden.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 in the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 1, 1 5 maal 2 Leef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM See him surface and never a shadow on the wind. I feel his breath, golden. close and be denied Give me some more Watch me get me physical Out of control There's people watching me I never miss a beat Still at night, kill the lights Feel it under your skin try right, to keep it To explode One Moving up. Move